Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod, Malchus, Ik was bezig met de algemene brief van Johannes en dit is dan het derde gedeelte. Ik ga even een klein stukje terug naar waar ik de vorige keer gebleven was en ik had het een klein stukje over de comma van Koolbrugge en later realiseerde ik me, door iemand die dat zei, dat in dat stukje wat ik behandeld had ook een stukje stond waar enorm veel verwarring over is geweest. Dat is namelijk 1 Johannes 5 vers 7 en 8. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord, Logos, Spreken en de Heilige Geest. En hier bij het Woord wordt altijd hoofdletter gebruikt. Want daar wordt dan gezegd dat is dan Yeshua. En deze drie zijn één. En het achtste vers. En die drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het Water en het Bloed. En deze drie zijn één. Dit hele stuk, dus vanaf hier. Waar nou die dubbele punten staan. Dit stukje tot en met vers 8 staat niet in de Bijbel. Dus alle oude geschriften die ze teruggevonden hebben... ...staat dit niet in. En pas na een paar honderd jaar na Christus duikt dat ineens op. En het vreemde is dat dus de kerken hier aan vasthouden. Ondanks dat ze dus weten van, dat het later toegevoegd is... ...is dit een dogma geworden... Wat er heden ten dagen zijn tienduizenden zijn miljoenen verslaat... Want dit is dus de basis van de drie eenheid. Die er gewoon niet staat. Die gewoon. En dat noemen ze het comma Johanneum. En dat was ik vergeten te vertellen, maar dit is zeg maar waar dus enorm veel verwarring over is. En wat aantoonbaar er niet staat. Dan zijn ze toch over eens dat klopt. Maar ze denken toch dat het er wel gestaan heeft van oorsprong. Want waarom zou het anders toegevoegd zijn? Ja, misschien heeft iemand dat toegevoegd. Nou, het wordt dus het Comma Johanneum genoemd en in de oudste gevonden versen komen versen 7 en 8 niet voor. Ze is dus later ingevoegd en je mag de kerk er niet over aanspreken, want als je dat doet, ja, dan verloog je God. Ze worden echt verschrikkelijk boos. Maar het trieste is dat dit stukje dus eigenlijk het bewijs is van de drie-eenheid en het staat er gewoon niet. Net als die Comma van Kolbrugge. Het staat er niet en er wordt echt er wordt een enorme dogma's overheen gebouwd. Elke geest die beleidt dat Yeshua de Messias is, in het, in het vlees gekomen is, is uit God. Dus het bestaat niet dat je tot de erkentenis komt dat Yeshua in het vlees gekomen is. Als het niet God is die het jou bekendgemaakt heeft. Dus iedereen die dat beleidt, die is ook uit God. En dat is eigenlijk de samenvatting van de vorige keren. Wie beleidt dat Yeshua de zoon van God is, God blijft in hem en hij in God en ieder die gelooft dat Yeshua de Messias is, is uit God geboren. Het is niet iets wat van jezelf komt. Het is niet iets wat je zelf zomaar tot ontdekking komt. Nee, het is uit God. God die maakt je dat kenbaar en God laat je dat zien. En van daaruit beleid je dat. En dus hoor je bij God op dat moment. Nee, dat staat zelf in het woord. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben... God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. En wie gelooft in de Zoon van God, heeft dat getuigenis in zichzelf. Het zijn gewoon duidelijke statements die Johannes in zijn brieven schrijft. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. En als Paulus schrijft dat het op een gegeven moment een juk was... wat zelfs wij niet hebben kunnen dragen... dan heeft hij het niet over de geboden. Maar dan heeft hij het over de dogma's. Over alles wat erbij verzonnen is... door de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar hij heeft het niet over de geboden van God. Want dat zou... ja, dat zou vloeken zijn. En dat doet Paulus niet. Goed, dan gaan we verder. 2 Johannes 1. En dat is een brief... die hij schrijft aan zijn eigen vrouw. Althans, daar ben ik van uitgegaan... Want ik denk niet dat hij meegegaan is met wat de Romeinse kerk leert van dat Maria de uitverkoren vrouw is. Nee, hij heeft dit geschreven aan zijn eigen vrouw. Want dat was voor hem was dat de uitverkoren vrouw. En aan haar kinderen, dus aan hun kinderen. Heel verpand dat hij dus schrijft van over zijn eigen vrouw en over haar kinderen. Terwijl het dus ook zijn kinderen zijn. En dat merk je ook als hij schrijft daarover. Dat hij ze ook lief heeft. Het zijn ook echt zijn kinderen. Een beetje een vreemde... Schrijfwijze. Maar het gebeurt vaker. Heel frappant. Ik heb het zelf regelmatig meegemaakt. als je dus op huisbezoek komt. als docent bij. gezinnen waar dan het kind voor de eerste keer naar het voortgezet onderwijs gaat. en dat je regelmatig die ouders erop betrapt. dat of de vrouw of de man zegt van. het zijn haar kinderen. Dan zeg je, hè? Maar die zijn toch voor het allebei toch? Maar dat er dus heel duidelijk gesproken wordt over: nee, het zijn haar kinderen. En dus eigenlijk een soort afstand creëert. Ook tussen, en dat merk je ook. Dat is heel verband. Maar je merkt dus ook aan de kinderen die je in de klas hebt... Als je het dan over hun vader hebt... Dat het dan een heel stukje verkoelt. Omdat ze niet echt merken van... Ja, mijn vader die heeft ook een hele goede band met mij. Terwijl het toch gewoon zijn eigen vader is. Maar handen doet er een beetje aan mee eigenlijk. Maar hij heeft toch zegt hij... Die ik in waarheid lief heb. En dan sluit hij toch ook die kinderen in. En niet alleen ik zegt hij... Maar allen die de waarheid hebben leren kennen. En waarom is dat? En dan grijp ik weer terug naar wat ik de vorige keer gezegd heb. Omdat het kan niet zo zijn dat als je zegt dat je een kind van God bent... dat je dan mensen die ook zeggen kinderen van God zijn dat je die niet mag. Of dat je daar geen goede band mee hebt. Dat kan niet. Want je hebt broeders en zusters. En als je broeders en zusters bent dan heb je elkaar lief. En zo staat het ook in de Bijbel. En zo hoor je dat ook vast te houden. Dus allen die de waarheid lief hebben. Allen die dus zeggen... Die samenvatting die ik net opnoemde. Dat je erkent dat Yeshua de Messias is. Dat hij in het feest gekomen is. En dat hij de zoon van God is. Ieder die dat erkent is broeder en zuster van elkaar. En wat je dan voor verder voor andere overtuigingen mag hebben. Prima. Maar dat neemt niet weg dat de basis daarvan is gewoon dat je op, dat, op grond van die beleidenis ben je broeder en zuster. In het geloof. En je hoor je elkaar niet te verketteren. Maar hoor je... ...elkaar te hebben. Omwille van de waarheid die in ons blijft... ...zegt Johannes... ...en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Want ja, daar gaan we naartoe. Ook met z'n allen. Ook de mensen die dus hem echt geloven... ...dat ze kind van God zijn... ...dan praat je over de eeuwigheid. Dan zijn we broeder en zuster tot in eeuwigheid. Dat stopt niet. Ook niet als ze overleden zijn. Maar dat blijft gewoon doorgaan. Het blijven je broeders en je zusters. Genade, warmhartigheid... ...vrede zal met u zijn... Van God de Vader en van de Heer Yeshua de Messias, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Hij zegt nergens, zegt hij, van God de Vader en van God Yeshua de Messias. Nee, dat is ondenkbaar ook in de ogen van de apostelen. Dat kan helemaal niet. Hij is de Zoon van de Vader en hij spreekt dat in waarheid en in liefde. Ik heb mij zeer verbijt, zegt Johannes, dat ik er onder uw kinderen, dus uw kinderen, gevonden heb die in waarheid wandelen. In overeenstemming met het geloof dat wij van de vader ontvangen hebben. Waarom hij zo'n afstand neemt eigenlijk van zijn eigen kinderen? Het heeft misschien te maken omdat hij dus heel veel weg is geweest. Hij heeft natuurlijk ja, al die jaren met Yeshua meegelopen. Dat daardoor misschien die uh, verwijdering gekomen is, ik weet het niet. Ook omdat hij schrijft dit natuurlijk in gevangenschap. Dus hij was ook, toen was hij weg van zijn gezin. Maar ja, het is een beetje vreemd dat hij dus echt blijft schrijven van uw kinderen. Terwijl het dus ook zijn kinderen zijn. Desalniettemin is hij ontzettend blij... dat dus onder die kinderen er gevonden worden die in de waarheid wandelen. Die dus echt me, dus tot geloof gekomen zijn in de Messias. Wat zijn doel in het leven was, om dat te verspreiden. Hij was niet voor niks apostel... En daar schrijft hij ook die brieven voor. En hij schrijft nu dus een brief aan zijn vrouw dat hij ontzettend blij is... dat dus een aantal van de kinderen, het staat niet bij hoeveel... maar een aantal van die kinderen zijn tot geloof gekomen. En dat heeft hij dus gehoord. In overeenstemming met het gebod zegt hij dat wij van de vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf... maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben, laten wij elkaar lief hebben. Dus vanaf het begin af aan, aan hebben hun dit gekend. Dat ze elkaar lief hadden. En blijkbaar was dat toch iets vreemds. Want anders hoefde hij daar niet zoveel de nadruk op te leggen. Hij komt er nu op terug. En hij zegt, luister vrouw, we hebben elkaar altijd lief gehad. Laten we daar niet mee stoppen. Ook al zijn we niet in de gelegenheid om bij elkaar te komen. Zit ik in de gevangenis, of eigenlijk in ballingschap. Desalniettemin blijft hij van haar houden. En dat geeft hij heel duidelijk weer... in zijn brief. Want dat is wat wij... vanaf het begin af aan samen gehad hebben... schrijft hij. Dus dat was niet iets wat... onder stoelen of banken gestoken werd... maar wat ze gewoon open en eerlijk hebben gedeeld met de wereld. En dit is de liefde... dat wij wandelen naar zijn geboden. Want dit is het gebod... zoals u van het begin af gehoord hebt... dat u daarin moet wandelen. Dus de geboden... Die hun allemaal hadden gehad. Daar hebben ze uitgeleefd. Dat hebben ze ook uitgeleefd in hun huwelijk. Omdat ze daar ook in de liefde herkenden. Net wat Yeshua zegt. Mijn moeder, mijn broers en mijn zussen zijn degene die de geboden van mijn vader doen. Want dat is zeg maar de lakmoesproef die je bij iedereen af kan nemen. Je kunt, iedereen die zegt dat hij een gelovig is maar de geboden niet doet. Dan moet je je vraagtekens bij zetten denk ik. Maar hij zegt, dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. Nou, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Geboden hebben toch niks met liefde te maken? Zo hoor je dat constant in de wereld. Geboden, dat staat haaks op liefde. Liefde, dat is gewoon vrij. Dat is alles doen. En dat heeft niks met geboden te maken. Ik denk het niet... Als je een huwelijk sluit, dan beloof je elkaar te steunen. Sterker nog, dit wordt altijd voorgelezen als zijnde de plichten van de echtgenoten. Belofte elkaar te onderhouden en te verzorgen. Belofte bij elkaar te wonen en belofte bij elkaar te blijven, ongeacht ziekte. Verdriet, armoede, rijkdom, zolang de liefde er is. Is dat wat we beloven? Nee hè? Nee. Tot de dood ontscheidt. En dat is nog steeds zo. Die tekst is nog steeds niet aangepast. Maar ze doen het ons wel geloven tegenwoordig. Van nee, dit geldt alleen maar zolang de liefde er is. En als dat over is, ja goed, dan ben je niet meer gebonden aan elkaar. Dan ben je, nee, dat is niet de belofte die je uitgesproken hebt. Je hebt uitgesproken tot de dood ontscheid. Zijn geboden Torah onderhouden is de liefde. Met een hoofdletter is dat. Ja? Zijn geboden, de Torah onderhouden is de liefde. Want Yeshua is de vleesgeworden Torah de vleesgehoorde liefde zou ik kunnen zeggen. Daarin heeft de vader zijn liefde aan de mensen duidelijk laten worden. Psalm 119, David schrijft het ook. Hè? Uw geboden zijn mijn vermakingen de hele dag. Nou, dat geloven mensen niet. Die hebben hier echt twijfels over. zeg maar, staat er staat dat toch. Het is toch Gods woord. En als David dat schrijft, dan heeft hij daar toch ook plezier in gehad, de hele dag. Maar ze kunnen het niet rijmen. Ze kunnen het niet rijmen met geboden. En blijkbaar is het ook heel moeilijk om dat te aanvaarden. Ik vond dit een heel mooi gedichtje van Toon Hermans. Als je echt van iemand houdt, iemand alles toevertrouwt... ...een die echt weet wie je bent, ook je zwakke plekken kent... ...die je bijstaat en vergeeft, een die naast en in je leeft... ...dan voel je pas wat leven is en dat liefde geven is. Ik vond het ontzettend mooi gedichtje. En daar zie je ook iets van de trouw van de vader in. Van kijk, zulke mooie dingen worden ook gedeeld met alle mensen... En daar zitten zulke grote waarheden in die echt in de Bijbel staan. Ja, dat is gewoon geweldig. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen... die niet beleiden dat Yeshua de Messias in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. En dat wordt nogal gezegd tegenwoordig. Nou, nou ja, dat moet je niet zo letterlijk nemen, joh. Dat is gewoon geestelijk. Dat is allemaal niet echt gebeurd. Dat staat er gewoon op, omdat je, je geestelijk ziet... dat je dan betere mensen wordt. Nee... Wij moeten erkennen dat het zo is en dat wat geschreven staat ook echt waar is. Als dat niet zo is, dan kun je eigenlijk de Bijbel aan de kant leggen, want dan heb je er helemaal niets aan. Let op jezelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Want ja, als dit allemaal niet waar is, waarom wandelen we daar eigenlijk nog in? Hey, waarom houden we zijn geboden als je eigenlijk moet erkennen dat het niet waar is en dat het allemaal niet klopt? Nee, je zegt, Johannes, het is wel waar... en let er alsjeblieft op dat wat je aan het doen bent, dat je dat volhoudt... want daarin zit ons loon. Daarin zit ons volle loon. En niet dat je het zo te hooi en te gras doet... maar dat je gewoon nauwgezet en trouw de geboden naleeft... zoals God je opgedragen heeft. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van de Messias... die heeft God niet. Dat zijn natuurlijk hele harde opmerkingen die hij maakt... Want daar komt het natuurlijk heel hard over. Je moet blijven in de leer van de Messias. En heel veel mensen die erkennen dat. Ook dat ze daarin blijven. Maar ja, Yeshua zegt wel. Van me sluisteren. Degene die in mij blijft. Die doet de geboden van mijn vader. Want dat kan niet losstaan van elkaar. En dat is moeilijk. Dan heb je het over een hele andere toestand. Wie in de leer van de Messias blijft. Die heeft zowel de vader als de zoon. Het is niet los verkrijgbaar zou je zeggen. Je kunt het niet opdelen, je kunt niet zeggen, ik volg de vader, maar ik heb eigenlijk niet zoveel met de zoon. Of ik volg de zoon, maar ik heb eigenlijk niet zoveel met de vader. Nee, zegt Johannes, wie in de leer van de Messias blijft, die heeft ze allebei. Het kan niet zonder elkaar. En dat zegt Yeshua ook. Yeshua heeft alles gedaan uit de vader. Hij zegt, alles wat ik zeg of alles wat ik doe, dat heb ik de vader zien doen of ik heb het de vader horen zeggen. Dus hij leeft helemaal uit de vader. Als iemand bij u komt... en deze leer niet brengt... ontvangt hem niet in huis... en begroet hem niet. Nou, dat is een harde boodschap. Dat is echt een harde boodschap. Maar moeten we dit ook opvolgen? Moeten we dit opvolgen... wat hij nu zegt... als iemand bij u komt en deze leer niet brengt... ontvang hem niet in huis. Wat doe je nou met mensen... waarvan je niet eens weet... Wat ze geloven. Die aan huis komen, maar die met iets komen. En waarvan je toch zegt, Joh, kom even binnen. Laten we even rustig bij elkaar gaan zitten en even gaan praten. Volgens Johannes kan dat niet. Je zult dus eerst moeten weten welke leer hij aanhangt. En dan pas kan je iemand begroeten. Laat staan dat je hem in je huis ontvangt. Want, zegt Johannes, wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Nou, hoeveel mensen begroet je niet op een dag? Tegen hoeveel mensen zeg je niet als je voorbij komt... ...joh, hallo, goeiemorgen, vergeef ik met een hand. Dat zou betekenen dat je dus met iedereen die je begroet... ...heb je deel aan de slechte werken die die doet. Nou, ik heb daar moeite mee. Matthäus, 5:44 zegt Yeshua... ...maar ik zeg u, heb uw vijanden lief... ...zegen hen die u vervloeken... ...de goed aan hen die u haten... ...en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Nou, dat zou haag staan op wat Johannes zegt... Dat geloof ik niet. Ik geloof dat Johannes helemaal geleefd heeft uit wat Yeshua gezegd heeft. En daarom geloof ik ook dat Johannes dit stukje ook op zijn hart gebonden heeft. Dat hij ook weet van me luisteren. Als je een vijand tegenkomt, dan heb je hem lief. Je vergeeft hem en je doet goed aan degene die je achtervolgen. En hij werd achtervolgd. Sterker nog, hij was in ballingschap. Hij zat echt gevangen. En dat zou betekenen dat hij niet eens met zijn bewakers zou praten. Of dat hij zijn bewakers eigenlijk links zou laten liggen, dat geloof ik niet. Dus hij, dit heeft een hele andere betekenis. En het gaat niet over allerlei mensen die op je pad komen. Yeshua zegt in Lucas 6, vers 27, maar ik zeg tegen u die dit hoort, heb uw vijanden lief en doe goed aan hen die u haten. En nog een keer in Lucas 6, vers 35, maar heb uw vijanden lief en doe goed... En alleen zonder te hopen iets terug te krijgen, dan zal uw loon groot zijn. En zult de kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goede tieren over de ondankbare en slechten. Nou, dat vond ik wel zo verpand. Ik denk, moest kijken, dit eigenlijk precies in tegenspraak met wat Johannes zegt. Dus wat hij precies hier bedoelt, vind ik eigenlijk niet zo heel erg spannend. Wat ik spannend vind, is wat Yeshua bedoelt. En dat is van dat je dus toch met mensen omgaat en dat je mensen begroet. Dat je mensen lief hebt, ook al zijn het je vijanden en dat je goed doet... ook al hebben andere mensen hele andere intenties naar jou toe... we blijven beschaafd, we blijven beleefd... en we proberen om voor die mensen het goede te zoeken. En niet andersom. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, zegt Johannes... wilde ik dat niet doen met papier en inkt... maar ik hoop naar u toe te komen... en van mond tot mond met u te spreken... opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. Dus blijkbaar zijn er ook heel veel dingen... Ook in het geloof, wat moeilijk is om dat te delen via papier en inkt. En die echt nodig zijn om dat van mond tot mond met elkaar te delen. Nou, precies wat wij ook doen. Hè? Je komt samen om het woord van God te delen met elkaar. En om daarover te spreken. En dat zou je natuurlijk kunnen doen met een rondzendbrief of zo. Maar dat spreekt nooit zo goed als dat je bij elkaar bent en dan ook nog vragen kan stellen. Je kunt over praten met elkaar. En dat is gewoon zo ontzettend fijn. En dat schrijft hij ook op dat onze blijdschap volkomen zal zijn. Natuurlijk is zijn vrouw blij geweest met een levensteken van Johannes. Dat ze een brief gekregen heeft. Daar zal ze ontzettend blij mee zijn geweest. Maar ik denk dat ze het liefste had dat ze hem zag. Dat hij weer thuis zou komen. En dat hij gewoon weer met haar kon spreken. En met hun kinderen. En met name ook het onderwijs zou kunnen doorgeven wat hij van Yeshua ontvangen had. Nou, dat zou echt een gigantische blijdschap zijn geweest. En hij belooft hier eigenlijk dat dat gebeurt. Dat hij dus naar haar hoopt toe te komen. Nou, dat is eigenlijk opwekking 51. Hè? Dit is mijn gebod, dat ga ge ik aan de heb, En uw blijdschap wordt vervuld. Nou, dat wordt dan alle keren herhaald, Maar dat is eigenlijk het opwekkingslied wat je zingt. En dat heeft, Johannes heeft dat gedicht. U groet de kinderen van uw zuster. De uitverkorene. Amen. Hij neemt een enorme afstand eigenlijk hè, van de familie van de zuster, dat is zijn schoonzuster. En die kinderen, dat zijn zijn neven en nichten. Maar hij schept echt een hele, ja, hele afstand daartussen. en schrijft er eigenlijk een beetje, ja, net alsof hij van de verte een soort met toeschouwer is. Doordat hij getrouwd is met zijn vrouw en zijn zuster ook kinderen heeft, zijn dat gewoon, ja, dat zijn gewoon bloedverwanten. Dus het komt een beetje vreemd over eigenlijk, dat Johannes zo'n afstand schept... Of het moet zo zijn dat hij van tevoren de bedoeling had om die brief ook naar iedereen te sturen, naar meerdere mensen te sturen. En als je weet dat meerdere mensen die brief lezen, dan ben je vanzelf ben je een beetje afstandelijker om je genegenheid te laten zien. Dan ben je vaak wat oppervlakkiger. Dus dat zou een optie kunnen zijn. 3 Johannes 1. De oudling aan de geliefde Gaius. En Gaius betekent Heer die ik in waarheid liefhebt. Gaius was een soort ouderling, oudste, over een gemeente. Dat wordt beschreven in handelingen 19, vers 29, wordt beschreven dat Gaius en Aristarchus worden meegesleurd door de menigte in Efeze. In handelingen 20, vers 40 wordt Gaius uit Derbe, een reisgenoot van Paulus, genoemd. In Romeinen 16, vers 23 wordt Gaius beschreven als een gastheer, een voorganger in Korinthe. En dat is dan waarschijnlijk ook deze Gaius. En in 1 Korinthe 1, vers 14 zegt Paulus dat hij Gaius samen met Christus gedoopt heeft. Dus het zou kunnen zijn dat Paulus op zijn zendingsreizen die mensen het evangelie heeft verkondigd. En gedoopt heeft en verder gereisd is. En dat dus die Gaius die dus gedoopt is, dat die dus voorganger is geworden in Corinthe. Dat Johannes dus met hem kennis heeft gemaakt. Nou dat is een hele reis he, die uh, Paulus heeft gemaakt. Ik staan die reizen helemaal op zo, helemaal naar Spanje. Maar Derbe ligt hier ergens. Dus dat ligt niet in, uh, in Griekenland of zo, maar dat ligt hier ergens. Dus dat is op weg van een van de zendingsreizen van Paulus. Nou Gaius heeft daar niets mee te maken. Dat wil ik toch eventjes noemen. Dat je niet de verkeerde gedachte krijgt. Dat is dan geboefte, gebroed en noem maar op. Dat heeft niks te maken met dus die man. Hij heette de Heer. Geliefde zegt Johannes, ik wens dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. Dus hij wenst echt dat hem in zijn hele welbevinden goed gaat. Want ik was zeer verblijd toen er broeders kwamen. Die van uw waarheid getuigden hoe u in de waarheid wandelt. Dus hij heeft gehoord van broeders die dus zeg maar ook langzaam geweest in Korinthe. Met die gaaiers gesproken hebben. En die komen dan op een gegeven moment Johannes tegen. En die vertellen ervan, joh, we zijn in Corinthe geweest. We hebben daar een man ontmoet, Gaius. Nou, wat echt geweldig. Die man die leeft en wandelt echt in de waarheid. Sterker nog, hij getuigde ook van de waarheid. Dus vandaar ook dat hij als voorganger genoemd wordt. Hij getuigt ook van de waarheid. Wij zijn er langs gekomen en wij hebben dat ook gehoord. We hebben dat gewoon meegemaakt. En zijn getuigenis wordt gewoon verspreid over... Dat hele zendingsgebied. En vandaar dat Johannes daar dus ook van hoort. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover. dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Nou, dat is nou verpand, hè? Dat hij dus hier ineens gaat praten over mijn kinderen. Dus Johannes is ook meegeweest met Paulus op die zendingsreizen. Dus waarschijnlijk heeft hij dus meegeweest met de zendingsreis. waar Paulus dus het Evangelie aan die Gaijus verkondigd heeft. En die heeft dus ook erbij geweest dat hij gedoopt werd. En nou noemt hij die man, die Gaius, die wordt ineens mijn kind genoemd. Dus waar hij een afstand heeft naar zijn eigen kinderen, naar zijn bloedverwanten... ...heeft hij die niet naar de kinderen in het geloof. En is hij daarover ontzettend blij dat hij hoort... ...dat degenen die hun zemmen maar, dus tot geloof gebracht hebben... ...dat die in de waarheid wandelen. En dat ze dus standvastig zijn gebleven dat ze niet afgevallen zijn door alles wat op hun pad kwam... maar dat ze dus achteraf horen van nee, ze zijn echt in de waarheid gebleven. Ze prediken nog steeds het evangelie van Christus. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen. Dus die man heeft echt een enorme goede getuigenis gekregen... van de broeders die langsgekomen waren. Die hebben echt allerlei dingen gezien en meegemaakt en brieven dat door... ...aan onder andere Johannes. Want hij is dus heel erg trouw geweest... ...in alles wat hij deed... ...voor de broeders die dus langskwamen. Er kwamen dus meerdere broeders op reizen langs. Maar ook voor de vreemdelingen. Dus niet alleen maar voor ons eigen clubje... ...maar ook voor degenen die voorbij kwamen... ...en dus vreemdelingen waren. En die werden dus ook opgevangen... ...en werd het evangelie gepredikt. Die getuigd hebben van uw liefde... ...in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hem verder op weg helpt... op een voor God waardige manier. Dan heeft hij het over de vreemdelingen. Er zijn mensen die hij dus niet kende... die voorbij komen, die langskomen... en hij zegt van... Luister, ik heb dus gehoord ook van vreemdelingen... die getuigd hebben van uw liefde... in aanwezigheid van de gemeente. Dus niet zomaar van mond tot mond... maar echt een getuigenis hebben gegeven in een gemeente... over Gaius... die dus zeg maar ontzettend goed bezig was in zijn gemeente... En Johannes geeft nog een advies van u zult er goed aan doen... als u die vreemdingen ook nog verder op weg helpt. En dan bedoelt hij waarschijnlijk ook financieel. Dat ze dus op een goede manier verder op pad kunnen. Op een manier die godwaardig is. Dus niet even iets stiekem wat geven... wat er net eigenlijk de dag niet kan zien. Maar hij zegt nee, help ze op een ruime manier. Geef hun middelen mee omdat ze goed op reis kunnen gaan. Want ze zijn voor zijn naam, en dan praat hij dus over Yahweh, uitgegaan. Zonder iets aan te nemen van de heidenen. Dus die mensen die dus langs waren, waren dus ook predikers. Die gepredikt hebben daar onder de heidenen. zonder iets aan te nemen. En nu komen ze dus bij christenen. En dan nemen ze wel wat aan. Dan worden ze voortgeholpen. om dus weer uitgerust te worden voor hun volgende zendingsreizen wij moeten dan zulke mensen ontvangen opdat we medearbeiders van de waarheid mogen worden dus ook al ga je niet zelf mee het zendingsterrein op dan nog moet je zorgen dat je medearbeider wordt door de mensen die daaruit gezonden worden om die te ondersteunen zodat ze hun werk op een goede manier kunnen doen en op een dermate manier ondersteunen dat ze ook echt ja, dat het godwaardig is ik heb aan de gemeente geschreven, zegt Johannes, maar Diotrefus, die steeds onder hen de eerste wil zijn, herkent ons niet. En dat doet hem zeer. Hij heeft echt geprobeerd die gemeente te overtuigen. Maar Diotrefus zei nee, ik herken ik niet dat jij een voorhanger bent. Ik herken niet dat jij over ons gesteld bent. Ik herken niet dat jij apostel bent. Ik herken het gewoon niet. Het kan wel zo wezen, maar ik herken het niet. Egocentrisch zijn gaat niet samen met dienen. En dat zie je iedere keer weer. Dat komt iedere keer weer aan de orde. Dus ondanks dat Johannes dat schrijft aan de gemeente... krijgt hij toch tegenstand... en wordt dat niet erkend. Daarom, zegt Johannes... als ik kom... de werken die hij doet... die zal ik in herinnering brengen. Dat is echt een behoorlijk dreigement, hè? Dus hij zei... Ja, die Diotrefus, die kan natuurlijk allerlei dingen vertellen... en allerlei dingen zeggen... Over mij als ik niet aanwezig ben. Maar als ik wel aanwezig ben. Dan zal ik toch eens eventjes hem op het matje roepen. Want hij belastert ons met kwaadaardige praatjes. En hiermee nog niet tevreden. Erkent hij zelf de broeders niet. En verhindert het hun die het wel willen doen. En stoot hen uit de gemeente. Dus. Hij wil ik Johannes. Over zijn werk en over zijn voorgangerschap eigenlijk. Of apostelschap. Dat wordt ontkend door die diotrevers. En hij zegt, moet luisteren... die diotrevers die belastert hun met kwaadaardige praatjes. Daar houdt het niet mee op. Sterker nog, hij erkent zelf de broeders niet... die het wel willen doen en gooit hun uit de gemeente. Zodat er eigenlijk alleen maar een gemeente overblijft... die dus niet het apostelschap van Johannes accepteert. En hij is van plan om dat dus echt aan te kaarten en hem daarover te spreken als hij dus daar langskomt. Geliefde volgt niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Hij komt er steeds weer op terug. Iedere keer hamert hij eigenlijk op hetzelfde aanbeeld, zou je zeggen. Hij blijft daar op terugkomen dat als je goed doet, is dat uit God. En als je geen goed doet... Ja, dan kun je niet zeggen dat je God gezien hebt. Dan kun je ook niet zeggen dat je een broeder of een zuster bent. Want je doet kwaad. En als je God kent, dan doe je geen kwaad. maar dan doe je goed aan ieder die om je heen is. En dan maakt het niet uit of het nou een broeder of een zuster is of dat het een vreemdeling is. Je doet gewoon goed. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf. En ook wij geven een goed getuigenis van hem. En u weet dat ons getuigenis waar is. Dat is mooi, hè? Dat hij dus eigenlijk een beroep doet op de waarheid die in hem is. In die geis. En dat hij echt zegt: Jongens, luister, jij weet, jij weet niet van binnen dat wat ik zeg dat, dat waar is. En dan geeft een goed getuigenis van die Dimetrius. Er worden allerlei mensen geprezen die goed doen. Maar er worden ook mensen aangesproken die niet goed doen. Het wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Het wordt gewoon in de openbaarheid gebracht. Jongens, luisteren, die heeft een goed getuigenis... en die, daar moet je voor uitkijken. Veel had ik te schrijven... maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Hetzelfde als wat hij naar zijn vrouw schrijft. Want ik hoop u namelijk spoedig te zien... en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Nee, ook hier weer. Hij heeft een hele hoop dingen nog te zeggen... maar hij vertrouwt dat niet aan papier toe... maar hij wil hem heel graag... wil hem van aangezicht tot aangezicht zien en spreken. Vrede zij u... De vrienden groeten u. Groeten vrienden ieder bij naam. Dat is natuurlijk vreselijk belangrijk. Hè? Dat ieder bij naam. Je hebt niet voor niets een naam gekregen. Dat is jouw eigenheid. En groet ieder bij naam. Samenvatting. Dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van de Messias, die heeft God niet. Wie in de leer van de Messias blijft, die heeft zowel de vader als de zoon. De misleider en de antichrist zijn zij die niet beleiden dat Yeshua de Messias in het vlees gekomen is. Want dat kunnen ze ook niet, want dan zijn ze tegen zichzelf. En wie goed doet, is uit God. Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Amen. chem kivon malu